De negen mensen die gisteren gewond raakten bij het Empire State Building zijn mogelijk allemaal geraakt door politiekogels. Een 58-jarige man schoot in New York zijn voormalige werkgever dood en werd later door de politie gedood. Daarbij werden 16 kogels afgevuurd. Uit onderzoek blijkt dat de schutter alleen zijn voormalige baas heeft beschoten en geen omstanders. Dat betekent dat alle gewonden zijn geraakt door verdwaalde of afgeketste politiekogels.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 Hi, Duke. Aku, hallo, cool. jubileum, ja, sente Het ritme van Zandvoort, ook op internet. ww.ziefmzantwoord.nl the Als je het heb geen tijd om te gaan. Als je heb geen tijd om te gaan. Als je heb geen tijd om te gaan. Als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 Sourire d'après Zijn ze in? D.F.M. Si ce soir J'ai pas envie d'entrer tout seul Als ik weer thuis kom, als ik weer als ik weer thuis kom, als ik weer thuis kom, als ik weer thuis C est marqué sur les murs Je peux plus voir La vie des autres, même en Je suis pas là Faut les sourires d'après and using En la plan de l'amour Et les souvenirs honteux Qu'on l'oublie dans sa glace En se disant je suis dégueu Mais je suis pas dégueulasse Ik pas envie de rentrer tout te Si ce soir pas envie de rentrer chez te soir Als pas envie de fermer ma geen zin ce soir te ce soir